Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook Robert op zaterdag. Kies het radiostation dat bij jou past. Met muziek kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. VFM Zandvoort. Luister naar jouw keuze. En jij bent erbij. Set for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 Ga nu naar winterse50.nl Breng je stem uit en maak kans op een wintersprijzenpakket De 50 beste kerst- en witte rins alle tijden Op meer dan 100 radiostations in Nederland en België Luister, rond kerst as cold as ice. Naar de leven zitten van Zandvoort, Maar ook op internet www.zfmzandvoort.nl Christmas. Yes, it's Christmas De laatste weken van het jaar hoor je de kerst op de radio. Hele fijne feestdagen. Ook in december is jouw keuze ZFM. Hele fijne feestdagen. Op het stadsmiddag is erin met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 uit vrije wil speelt die Rusjes roerend. Want liefde reken niet, kijk niet achterom. Liefde is blind en misschien wil jij.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 In the bullets Used to walk. De stroom bepalen wat er op ons was. Zwem met me mee naar de kant. Stuur je zorgen met het water naar de zee. En open je ogen in. Gewoon opnieuw beginnen met z'n tweeën. Want alles wat mij hier, hield, wat mijn thuis was al die tijd. WFM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dik Hart met het NOS-journaal. In een groot deel van Europa wordt vandaag gestaakt. In onder meer Frankrijk, Denemarken en Tsjechië... zijn demonstraties tegen de bezuinigingen van de overheid. In Brussel gaan vakbondsleden de straat op om te demonstreren tegen de Europese Unie. Morgen praten de Europese leiders over een structurele aanpak van de schuldencrisis. De vakbonden eisen dat de lonen en de sociale zekerheid ongemoeid worden gelaten... In Nederland wordt gestaakt bij drie distributiecentra van Albert Heijn. En ook het personeel van TNT voert vandaag opnieuw actie. In Iran zijn bij een aanslag waarschijnlijk tientallen mensen omgekomen. Het staatspersbureau meldt dat er een zelfmoordaanslag was bij een moskee in het zuidoosten van het land, vlak bij de grens met Pakistan. Op het moment van de explosie was er een Sjiitische rouwplechtigheid aan de gang. Er zouden ook tientallen mensen gewond zijn geraakt. Staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie is tevreden over de aanpak van de Amsterdamse zedenzaak. In het tv-programma Ochtenspit zei Teven dat gemeente, politie, justitie en GGD goed samenwerken. Teven vindt het nog te vroeg om naar aanleiding van de zedenzaak te pleiten voor hogere straffen. In een aantal gemeenten zijn problemen bij het uitdelen van strooizout aan particulieren. Op veel plaatsen kunnen inwoners bij gemeentelijke depots gratis een emmer strooizout halen. Maar vaak willen mensen meer en laten zich niet afschepen. Dat leidt hier en daar tot incidenten. Volgens de gemeente Maasluis proberen mensen soms een aanhanger vol te scheppen... en reageren ze agressief als ze daarop worden aangesproken. De gemeente heeft op de website een oproep gedaan aan mensen om zich fatsoenlijk te gedragen. Op de A2 bij Vianen is een bus van Connection op vier auto's gebotst. In de bus zaten geen passagiers. Twee mensen in de auto's raakten bekneld. Eén van hen is alweer bevrijd. Bij de afrit Vianen stond een file waar de buschauffeur waarschijnlijk op in is gereden. Het weer in het westen vooral regen. In het zuidoosten sneeuwt het. Vanmiddag is het bewolkt en droog. Het wordt plus 1 graad in het oosten en plus 5 graden in het westen.